Sara Gracia Santa Cruz. Je speelt hier de metresse van Juan Perón. Hoe is dat jouw eerste grote musical eh ervaring? Ja, fantastisch. Ik mag meteen starten met een heel mooi klein rolletje, heel teder, heel eh uh, breekbaar en eh uh, ik voel tot zittend geluk om daarmee te spelen. Het is moeilijk om zoiets kleins om daar iets moois van te maken, maar ik geniet er wel zeker van. Ik ken jou niet en waarschijnlijk heel veel luisteraars ook niet. Vertel eens hoe ben je in deze musical sector terecht gekomen? Op mijn 8 ben ik eigenlijk voor het eerst in een musical begonnen. Dat was Les Misérables. Ja, toen toen was ik te jong om mezelf te ontdekken. Toen hebben mijn ouders mij geschreven voor een auditie omdat ik altijd stond te springen en te dansen en de aandacht stond te trekken. Dacht ze: "Ah, wel, dat is iets voor Sara", denk ik. En eh uh, ja, toen stond ik uiteindelijk in die musical en ik vond het fantastisch. Ik moest bijna niks doen, maar het was fantastisch om te doen. En zo ben ik groot in Assepoester, Pinocchio, Kaifje, Suske en Wiske en uiteindelijk in Evita, maar dit is al voor het echt om het zo te zeggen echt mijn job nu dus ja Die uh, selectieproef was dat moeilijk uh, om om mee door te gegaan? Ja, want meestal begin je dan met een zangauditie. Eh uh, omdat dit een zangmusical is vooral. En dan zien ze iets in jou en dan eh uh, wil ze jou terug zien en dan vragen ze om het liedje uit de show te zingen. En dan vonden ze dat ook oké, okay, neem ik aan, want dan mocht ik door en dan was er dan een dansauditie. En ehm dan moest het nog eens een keertje gefilmd worden. Moesten ze nog eens komen auditeren en dan werd het dan gestuurd naar de regisseur in uh, Engeland en zo gaat er een heel proces eh uh, over voordat er dus beslist wordt wie wie uh, het zal worden. Ja, na een lange tijd heb ik dan uiteindelijk gehoord dat ik het mocht zijn. Ja. ja. Hoor ik daar dat je voor een stukje zelf je stem hebt ontwikkeld of heb je ook lessen gevolgd? eh uh, ik heb wel 8 jaar uh, privézangles gevolgd bij Lievehuis. En ik heb uiteraard workshops gedaan. Eh uh, ik heb ook school ook dans gedaan. Ik heb net een jaartje eh uh, conservatorium in Rotterdam achterrug muziektheater gevolgd ik. Dus eh uh, ik heb wel altijd lessen genomen. Maar eh uh, inderdaad wel op mezelf altijd eh uh ik heb mezelf een beetje gebracht tot een waar ik nu ben, maar ik moet dat ontzettend groeien nog, dus uiteraard moet ik blijven voortgaan met met lessen te nemen en naar mezelf te ontwikkelen. Ja, je zingt hier een volle koffer in een kale gangen. Ja, inderdaad. Het is het is een mooi hoog liedje. Ik heb ook een sopraanstem. Ze vragen ook om het altijd heel klein te houden, heel kwetsbaar en eh uh, ja, ik vind het heel leuk om te doen. Lift me zeker. Oké, okay, dankjewel en veel succes nou. Graag gedaan.